11 uur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 Welkom luisteraars bij twee uur van tussen. Tot 12 uur vannacht zijn we er nog. En ik zeg we. Want ook mijn vriend Orno Hulshoff is in de studio hier gearriveerd. En hij heeft ook een repertoire voor u meegenomen. Waaronder iets van Jim Croce, die wij vergeleken, Orno met. Frank. Nou, nou, ik zat het eventjes te kijken op, uh, op Wikipedia. Ja. Maar ik uh, opende zo en toen zie ik die foto. Er staat altijd rechts een foto van, van de persoon. Uh, weet je wel. Ja. Ik denk, heb ik nou wel goed uh, aangeklikt of iets dergelijks. Ik zat die foto van hem te kijken en heb echt ook zo'nzelfde snor, dat gezicht en in die ogen zo. En dan is toch als Frank Zappa. Daarom zei ik het al tegen jou: als jij deze foto ziet, wie denk je dan? Ja, toen zag jij. Paul Abrams, een goede vriend van ons van vroeger. Ja. Ja, nou ja, meer Peter eigenlijk. Peter Ja, meer Peter, ja. Nou ja, in elk geval jij. Wie zei Paul. Ja, ik zei, maar ja, ik bedoel eigenlijk Peter. Ja, ja ik haal het uit. Bart van de ja, ja, ja, ja, Maar jij hebt daar natuurlijk ook jaren mee opgetrokken, Dus ja. jij kent hem ook. Nee, maar goed, ja, dat ja. we zeiden, dat zegt de luisteraars allemaal niets. niets uh, Jim Crouch wel. En uh, jij hebt gekozen, niet voor Time in a Bottle. The bottle wat dat, nee, dat is en trouwens een die... nummer wat hij had geschreven... voor zijn uh, nog toen ongeboren zoon. Oké. Okay. In die tijd. Dus, uh, dat, uh... En die heet niet toevallig Leroi, hè? Nee, uh, het meeste. Oh. Ik weet niet. Uh, het well, well. zijn uh, initialen zijn A A J A G croix uh, Ja, maar, maar Leroy Brown, dat was ook een van de nummers van uh, Jim Croce. Bad, bad Leroy, Leroy Brown. Brown yeah, maar uh, we gaan uh, luisteren naar I'll Have to Say I Love You in een song. song. Can't wait. I knew you'd understand. See you. George. En volgens mij oh no, is, hij, is hij hetzelfde overkomen als John Denver. Ja, als, uh, samen met zijn uh, vrouw uh, is hij uh, verongelukt in uh, een uh, vliegtuigongeluk uh, is dat, uh, geweest in 1973. Nou vertelde je me net, dat gebeurde net net gebeurde voordat er een bepaald nummer van hem uitkwamde. Ja, een ander uh, bekend uh, nummer van uh, I Got A Name. Ja. Een dag uh, voordat zijn nieuwe single uit zou uh, komen. Is het, uh, oh. Die gaan we sowieso ook nog eventjes draaien straks. Want uh, uh, dat vind ik ook een heel, heel uh, mooi nummer trouwens. Ja. Uh, nu eventjes een uh, duet tussen Ray Charles en Diane Kroll. Nou, Diane Kroll leeft natuurlijk nog. Ik ben pas trouwens nog wel pas, een jaar geleden geweest... tijdens het concert in de Rotterdamse Doelen waar zij op Een beetje een jazzy zangeres... die ook een aantal covers uh, populaire covers op een album heeft gezet. Uh, maar hij heeft dus ook uh, duets gezongen met diverse artiesten... waaronder dus Ray Charles. You Don't Know Me, zo heet het nummer. wel zingen Diane Krul en Rachel, maar wij kennen jullie wel, hè? Orno, toch jij toch ook? Ja ja, ja zeker. <laughs> dus dat klopt helemaal. Die tekst klopt helemaal niks. Van. Maar, maar, maar uh, wel een heel mooi nummer. Ja. ja. Ik ga even wat draaien tussendoor voor, voor mijn uh, vriendin Yvonne, want die zou zo rond de klok van 11 uur ze uh, speciaal uh, gaan luisteren, gaan Meeluisteren meeluisteren het programma. En zij is gek van Richard Gliderman. en dat is een pianist, pianeur, of hoe je dat wil. Uh, wil noemen. Pianist. Pianist, ja. Oh. Uh, en en het uh, allerbekendste nummer natuurlijk... Uh, waar hij een grote hit mee heeft gehad... is de ballade Boer, Boer Adeline. Adeline. Kan hij zijn toetsen niet vinden? Ja. <lacht> nee, ja, oh. Mijn comput computer weigert dienst om Het Dat gebeurt wel meer. Dankzij de, de vloeiende techniek... Nee hoor, hij vertikt het gewoon. Hij vertikt het. Oh, nee. Ah, wacht even, daar komt hij hoor. Daar komt hij let op. Ah, hij komt op. Had even wat voeten in de aarde, Yvonne. Hm. Ah, daar is hij dan. Richard Kliderman. Een nummer te gaan draaien van Skylark. Uh, I have to go away. Gelukkig blijft hij nog een tijdje. Want anders <laughs> zit ik hier. <laughs> maar maar uh, nou, ik heb wel iets van Skylark gevonden. Dus een, uh, een dame die dat, die dat zingt. Ja, klopt uh, ook. Uh, ja. Dat, dat klopt. En dit nummer heet dan uh, When I Fall In Love. Dat is met uh, Chris Botti samen. When I fall in love It will be The same way too Can we feel? Dit uh, nummer, Onno, uh, bracht ons toch bij een. Uh, fantastisch, uh, uh, uh, relaxed nummer. Ja. When I fall in love, ja. wat ook. Nog, nog relaxed, iets als uh, het nummer wat ik eigenlijk. Uh, Oké. Okay. Wat uh, ook, ook. Want dit werd gezongen door uh, Natkin Cole, zijn dochter Nathalie Cole. Cole? Ja. Barry Manilow. Manilo. Ja, en nou. ik kwam, kon er maar niet op die naam komen en ik heb hem toch gevonden, Rick Ashley. Rick ja, Ashley. heb hem in, in de jaren tachtig ook. Uh, ja, ja. Uh, ik heb wel uh, uh, I Have To Go Away wel gevonden van Jigsaw. Nou, weet ik niet of dat in het programma past. Ik ga een stukje draaien. Als het helemaal niks is, dan, dan, dan pleur ik hem de weg. <houd> klinkt het klinkt wel relaxed. In geval, uh, if I have to go, away. Dick Saul, en het was Diksel, nou ja, een hoogstemmetje zo zal een dame geweest zijn, denk ik. Hè. Jij, uh, dat is vroeg... toch niet. Uh, wij hebben Gerard Joling. Ja. <laughs> Ze zei ik net al. Ja. Hey, jij hebt gevraagd om Watch Me van uh, Labi En nou ben, ja. ik, nou ben ik aan het spitten in het repertoire van Labi Weet je zeker dat het nummer ja. zo heet? Want, want, ja. Watch Me, ja. 72. Oké. Okay. Ja, hij heeft hij 1972, uh, in 1972, uh, nou nu uh, bijna een jaar, uh, uh, precies, uh, yeah. uh, wat is het, uh, 1972, 30 uh, september. Ja. Dus dat is het bijna. Stond hij in de top 40? Ik, uh, in het lijstje wat ik hier voor me heb van La Missiever, kan ik hem nog niet terugvinden. Alleen die, uh, dat ene uh, bekende nummer zeker, Something Inside So Strong. Nou, staat er ook niet eens tussen. <coughs> uh, even kijken, Saved en Cannot cheese en fool me a uh, good night. En het must, must be love natuurlijk. Dat was een grote hit. Ja. Must be love. Hetzelfde ja. jaar. Ja. Come on, Michael, zeg me ook niks. You ja. make it easy. Nou, we moeten toch even verdraaien. draaien. Dan ga ik nog even verder zoeken. zoeken. You make it easy. Laat me zien. Bij leren! Absoluut zit wat mij betreft nog een verhaaltje aan vast. Ik, vroeg, ik woonde vroeger op de Verspronkweg. Hoe was je dat? Oh ja? Ik heb een tijdje op de Verspronkweg gewoond. Ja, ja, ja. Daar had ik een gezinshuis met uh, een aantal pleegkinderen. Toen uh, zat ik in de achtertuin. Eh, en toen hoorde ik een uh, ja, muziek uh, ergens vandaan komen. Van ver. Nou ja, ver. Het was achteraf helemaal niet ver. Het was in het Kenapark. En ik meen dat het ergens op een bevrijdingsdag was. En ik, mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Dus ik liep vanuit huis naar het Kenenpark. Ik kwam in het Kenenpark. En wie trad daarop? Ongelooflijk. Labi oh, abys Schifferen. Ja. ja. Dat was in de ja, jaren... Tra in... hij daar nou toevallig op? Of jij... Nee, hij, dat, was, nou, dat was echt toeval, ja. Hij trad daarop. Wist ik helemaal niet. Ja, oké. Okay. Dus, maar daar moest ik niet aan denken, nu, uh, nu jij hem draait, zeg maar. Dat ik daar een bepaalde herinnering aan heb aan die man. Want die... Uh, ja, ja, ja was heel bijzonder. Uh, hij uh, had toen... Uh, die hit van het Must Be Love. Dat, dat weet ik nog wel. Dat was in die periode een beetje dat hij daar... Uh... Ja, ja dat is het nummer dat later nou nog uh, gecoverd is... Uh, door Madness. Ja, <tossimus> precies. We gaan even wat draaien van uh, Lobo... en daarna gaan we uh, nog even genieten van Jim Croce. Me and you and a dog named Boo. Lobo, me and you, and the dog named Boo. Oh no. Voor het geval je niet weet, ik got een name, jongen. Ja. <laughs> maar dit was dus die... Uh, die plaat die uitkwam... nadat uh, hij was verongelukt. Hè? Like pine ja. the pine trees lined the wind and I've got a name. I've got a name. Like the singing bird in the croaking toad.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 Prachtig nummer van Jim Grotch, I got a name. Oh nou, hoe kom je nou in hemelsnaam uh, aan Timmy Thomas? Ja, ook, net wat ik zeg. Uh, ik zat gewoon uh, op, uh, tussen mijn muziek uh, een beetje te zoeken. En uh, ik denk, ja. nou, je lekker uit de jaren zeventig uh, wat nummers. Uh, mm -hmm. uh, een paar jaartjes teruggegaan uh, in die tijd. Maar jij zegt tussen mijn en... muziek te zoeken, zijn het allemaal CD's of, of nee, LP's? Nee nee, of? Nee, nee, nee, Het is op, alles op de harde schijf uh, tegenwoordig. Uh, Oké. Okay. Oh, je hebt een. Uh, Behoorlijk. Ver verzameling aan. Uh, uh, ja, ja. daarop staan. Ooit eens een keer van iemand uh, gekregen. Mm -hmm. Met ook zoveel uh, uh, van artiesten. Nou, ik denk van... Daar heb ik nog nooit van gehoord. Oké. Okay. Heb ik ook al eens een keer een ander nummer hier gedraaid. en ja. uh, Dat... Uh, oh, nee, nee. was Dat was bij, uh, bij onze kon collega hè. Verderop uh, waar we okay. twee voorheen uh, zat. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. En toen zei je... Uh, Marius, die zei nog zelfs van... Oh, die ken ik wel. Dus uh, er was een heleboel boel namen. Dit ding van... Wie is dat? Wie is dat? Maar toch hele goede muziek en dergelijke. Ja. En uh, ja, dit was het, uh, hetzelfde laken en pak. Ik uh, zocht wat uit de jaren zeventig en ik zat uh, wat nummers te luisteren. Ja. En toen kwam deze draad, uh, Timmy Thomas. Maar uh, het, is, het schijnt toch wel een uh, bekend nummer te zijn, want hij had er in uh, 1973 en had een hit uh, mee. Uh, in de, uh, ja, ook in de top veertig uh, okay. gestaan. Nou, ik ben benieuwd. We gaan draaien. I uh -huh. uh -huh. Why can't we live together? Prachtig nummer. Ja. En uh, sommige luisteraars misschien zullen wel uh, zeggen van... oh, maar dit nummer ken ik al. Niet alleen uh, dus van uh, Timmy Thomas. Maar ook uh, de, zeg maar, uh, Nigeriaanse zangeres Shade, Ja. heeft dit nummer ook uh, op een album gehad. Het is geen hit geworden. Ze hebben wel uh, in de jaren 80 verschillende andere hits. Maar dit is nooit een, een hit geworden. Dus niet, uh, okay. Ik weet niet of het op single uit is gebracht, maar... Het staat in ieder geval niet in de, in de top 40, uh, volgens mij, gestaan. Oké. Okay. Sade. Smooth operator. operator. Ja. Hey, het is, andere, uh, ja. het is uh, bijna kwart voor 11 uh, of weer. Nee, kwart voor twaalf uh, Dat betekent dat we, alweer, we gaan hard. hè Oh, je dacht weer. dat er dan iets bijzonders... Uh... Nee, de, ah, de tijd de, tijd de, gaat de tijd vliegt. Ja, de tijd. Time flies. When you're having fun. Ja. Uh, Kun je ook nog wel even draaien van... Uh... Ja, ik kan het kan natuurlijk van alles. Van alles je Maar eh, Oh, ook alweer. Waarom zeg ik het nou? Hier zeg, hier zeg ik het om. Let op. Let op. Ah. En ja. Je, uh, als je fun hebt, wanneer je wel Maar uh, we hebben nog uh, tijd zat om nog wat leuke nummers te draaien. Ik moet nog even je microfoon openzetten, anders horen ze je niet. Oh ja, ja dan uh, kan ik wel uh, <laughs> lopen te blaren. in. <laughs> het scheelt wel een stuk hoor, als ik hem openzet. Ja, dan ja. uh, ja. uh, kan jij tenminste doorlullen. Hé, uh. <laughs> uh. hey, maar uh, I Can't Stay Away From You. Uh, ja, zo het kwam van. Van. ja, omdat het, we kwamen eigenlijk door die uh, tekst he, van het uh, liedje. Ja, precies. When you're having fun, I heard somebody saying... Nou luisteraars, maar dit is ook weer een nummer... wat uitstekend past in ons genre. Tussen app en vloed. Zo is dat. Hè? Ik sla nu oorna af en toe op de schedel. Dat... Stil. time flies when you're having fun. I heard somebody say...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 to say how much you need Memi Sound Machine, want dat was de begeleidingsgroep van Gloria. Ik ga speciaal nog voor jou draaien, ik weet zeker dat je het leuk vindt, hoor. Let maar op. Nou. Nou, nou, nou, nou, nou, Ja, cd's. Smooth Operator. Een cd'tje? Een cd'tje, ja. Dankzij uh, mijn collega Arno Wilshoff, luisteraars, uh, is het allemaal relaxed hier. Want hij is gewoon een smooth operator. Zoals hij daar ook achter die microfoon zit. Als je zo doorgaat, nee. ja. La, dan laat ik je echt vliegen. Okay. Het, het, het raam staat al open. He. Even okay, kijken, rechts okay. van je. Uh, ik ga nog wat draaien van een man die jij net al aanhaalde. En dan zeg je, wie heb ik nou aangehaald? Nou, deze meneer heb je aangehaald. Ke Kees Koek, die ken je ook wel, Kees Koek. Ja, ja. Uh, die heeft bij de toppers gespeeld. Uh, de afterparty, zeg maar. En dat was Rick Ashley. Dus die heeft mij gezongen met het beetje van Kees Koek. Ja, oh, nou is verder? Ja. Ik toch even. Z n... Z n strot omdraaien, strot het omdraaien. Dit nummer was dus ook niet door mij uitgekozen. Nee, he? Want het is mij veel te tempo voor ja, dit programma. Dat heb je helemaal gelijk in. Nee, we gaan, uh, we gaan afsluiten nou met uh, een, een mooi nummer uit. Uh, ik zei het al, een musical Evita. Ja. En dan heb ik het natuurlijk over Don't Cry for Me, Argentina. Ja. Uh, wij wensen u allen een genoeglijke nachtrust toe. Uh, een mooie donderdag en een nog betere vrijdag. En een fantastisch weekend, natuurlijk. Ja, Broe, ja. Heb jij iets van, over het weer? Nee, nee, hoor. nee, ik dacht dat je het wel ging vragen, maar ik heb je, eigenlijk geen idee wat het uh, Ja, dat moet jij toch weten. Toch? Ja, nee, ik heb, ik heb Piet Poulos maar niet meer gesproken vandaag. Oké, dus, uh, oké. Okay, okay. Nou goed. Uh, We gaan er maar gewoon vanuit dat het uh, een mooie, mooi weekendje gaat worden. Ik dank jou in elk geval, uh, mede-namens luisteraars, voor jouw komst naar de ja, studio. En het mooie repertoire wat je weer ja. hebt meegebracht. En. Uh, nou, wat ons betreft, tot de volgende keer. Doeg. Tot dan.